Dat is de zesdaagse van het leven, de tredmolen van het bestaan. Slechts zondag dan rust leven, even en dan weer van voren af aan in de baan. In de baan. Smaandag zegt een Dokje, of ik ontruim je toch te gokje. Dinsdags komt men hem bedelen met twee knussen, dwangbevelen. S woensdag's drie ellendelingen met diverse rekeningen. Donderdags iets afbetalen of men komt zijn fort weghalen.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 Dinsdagavond Brits bij Janssen, die zit op zijn vrouw te schansen. avonds film gaan kijken, droomt hij s'nachts van bloed en lijken. Donderdag zit hij te schwitsen, want zijn schoonmoeder komt pretje. Vrijdags vredig met zijn beiden thuis, dat eindigt meest met scheiden. Zaterdags weer hand in hand, met zijn hoofd nog in het verband.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 Dat is de zesdaagse van het leven, de tredmolen van het bestaan, slechts zondags dan rust je in leven, en dan weer van voor de baan, in de baan, in de baan.